Staatssecretaris Wekers van Financiën zegt dat hij beter had moeten doorvragen naar de reclamezuil langs de A73. De zuil, met daarop een foto van de VVD-Wekers, zou zijn betaald door de Roermondse wethouder Van Rij. Die wordt verdacht van corruptie. Wekers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de afspraken op papier had moeten zetten. De gemeente Horen kan de kosten die zijn gemaakt na een oproep tot een project X-feest niet verhalen op een jongen van 16. De gemeente heeft dit laten uitzoeken door juristen. De jongen riep kort na de rellen in Haren in een tweet op tot een project X-feest in Horen. Er werd extra politie ingezet, maar uiteindelijk gebeurde er weinig in Horen. De operatie kostte de gemeente 30.000 euro. Het hoofd van de Amerikaanse diplomatieke veiligheidsdienst is onder druk afgetreden. Aanleiding is een rapport over de aanslag op het Amerikaanse consulaat in de Libische stad Benghazi. Daarbij kwam, kwam onder andere de ambassadeur om het leven. Volgens het rapport faalde het management bij buitenlandse zaken systematisch. Behalve de chef van de veiligheidsdienst zijn nog drie medewerkers op non-actief gesteld.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 In de randstad vielen files op de A7 richting Zandam. Daar staat tussen de Pumred en knooppunt Zaandam 6 kilometer na een ongeluk. Bij knooppunt Zaandam is de linkerreis ook dicht. A9 maar richting Amstel heen tussen de knooppunten Rotterdamplein en Botoverdorp 6. Op de ring Amsterdam de A10 tussen knooppunt Koenplein en Afrit Haarlem 3. A13 richting Rotterdam bij Delft 3 kilometer. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en harksveld gissendam 3. Op de A20 richting Gouda bij Schiedam 3 kilometer. En de richting Hoek van Holland staat 5 kilometer... tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en de Brug Gorkum 5. de A27, maar dan vanuit Almere richting Utrecht. Daar staat tussen Hilversum en Bilthoven 3 kilometer... En op de A28 richting Utrecht, daar staat dus Amersfoort-Vatworst en Leuze-Zuid 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemorgen Zandvoort bij het programma Goedemorgen Zandvoort van ZFM. Ik zit uh, vandaag met uh, Pieter Joustra. Welkom ja, Pieter. Welkom Richard Buitrecht. Ja, en we gaan gelijk maar even door met uh, voorstellen. Uh, de techniek wordt gedaan door Pascal van der Beek en Dino de droger Nee, De Roger. De Roger, sorry. Ja. d Roger. Onze nieuwe technicus. De redactie is Yvonne Roosendaal en onze nieuwe ster Gerry Rutte. En die komt ook straks... Uh, nog even een stukje presenteren. Uh, en natuurlijk de koffie die wordt gedaan door Tom Hendricks. Nou Pieter, wat gaan we zoal krijgen vandaag? Ja, en Tom Hendricks die staat hier niet uh, voor nop. Dus iedereen wordt opgeroepen om lekker naar Hotel Hoogland te komen. Want de koffie is voortreffelijk. En Tom die schenkt het met gulle hand. Uh, Richard, we hebben een, een leuk programma. We gaan zometeen eerst praten met Gerard Scholten. Nou praten, dat betekent luisteren. Want Gerard, als Gerard één keer begint over de Amsterdamse waterlijnduinen, nou dan weet je het wel. Heb je nog hertjes bij, uh, Gerard? Ja, ik zie tassen vol met spullen. <laughs> nou als u dat wil zien, komt u dan in de watertoren, dan bent u net op tijd, want hij gaat u over vijf minuten praten. En waarom zou hij een, een grote verrekijker bij zich hebben? Hier binnen is niet te zien. Ja. Oh, daar gaat hij straks over vertellen. Ja. Nou, het tweede deel, het tweede blok zouden we iets over de Watertoren doen... maar die hebben ze afgezegd en dan gaan we straks wel even vertellen waarom. Uitstekend. We, we gaan daarna praten naar Geert met Marcel Meijer, de, de babbelwagen... want ze hebben weer een avond, een avond dat ze gaan presenteren. En uh, daar gaat uh, hij alles over vertellen. Nou, en dan uh, gaat natuurlijk Gerry Rutte, onze nieuwe aanwinst, gaat dan ook uh, dit stukje dan presenteren. Dan stap ik even daaruit... En dan uh, krijgen we het nieuws en dan uh, om vijf over elf gaan we naar de living room. Ja, en, en dan dat komt is... Boy van Rook, Rookhuis vertellen. En de living room is iets heel bijzonders. Jongeren, jongeren kunnen terecht in de kroeg en uh, daar gaat uh, Boy alles over vertellen. En ik las dat het ook voor ouderen was zelfs. Ja, dus wij kunnen er ook naartoe. Vervolgens daarna komt Leo Miesbeek vertellen over de ijsbaan. Want die ijsbaan wordt vanmiddag om vijf uur geopend... En ik ben er net even langs, ben even langs gegaan. Het ijs ziet er zo mooi uit. Zo fantastisch. Ik krijg je al zien, Pieter. Nee, maar het is wel mooi. En dan als laatste, dat is alweer tien over half twaalf. Toos Bergen. En die komt iets vertellen over het Classic Concert van morgen. Ja. En een leuk programma. Dus blijf luisteren. Uh, hebben we muziek, jongens? Ja. We gaan Goedzo. luisteren naar Carly Simon en Nobody Does It Better. He does it ends. We zitten weer in de uitzending. Uh, Pascal, ik, ik hoorde Cardi Simon uh, zingen. Wat goed, hè? En een beetje om ook al rustig erin te komen. Dat, uh, <tie> lekker klinkt dat. Ja. Dat wel. Uh, ja, ja, heel goed. Ah, ja, ik ben blij van de dat hij dat idee Ja, precies. Um, uh, we hebben tegenover ons zitten... een hele beroemde man inmiddels... want ja, zolang ze brandt, kent heel zandvoort hem... Gerard Scholten ja goedemorgen eh, goedemorgen, goedemorgen ja. amsterdamse waaslijn duinen zeg ik dan maar ja, ja zeg ik dat goed ja amsterdamse wat nog steeds ja, nog steeds hoe gaat het met de damherten oh dat gaat ja dat, dat is een goede vraag zeg gelijk. een goede opening ik heb hier allerlei dingen voor me liggen ja, daar en kom ik op. maar uh, die damherten ja, ja ik ja. zie ze nu weer over de straten lopen ja. zijn ze op zoek naar voer ja of... altijd en na die bronstijd gaan ze zoeken ze toch de kleine plekjes waar ze er nog uit kunnen, nou ja, dat heb ik misschien wel eens meer verteld. Hè. Dat is langs de zuidduinen lopen ze ja, langs over het, het strand. En dan gaan ze via het strand toch uh, Zandvoort ja. in. Want ja, ik zie ook eens altijd allemaal van die grote jongens. Niet ja. van die pussen of zo, van die kleine uh, bokjes. Nee, het zijn echt allemaal van die grote jongens. Die grote geweien. Ja, grote Het valt nog altijd op dat het vooral mannetjes zijn. Ja. Ja, die, maar die hebben die expansiedrift. Hè. Ja, die vrouwtjes die willen... die blijven lekker binnen, toch? Ja, ja. al die vrouwtjes zitten in het midden van de duin. En die hebben het ook gewoon goed. Daar is ook uh, uh, voldoende voedsel en, uh, te vinden. Maar die mannetjes dringen zich allemaal tegen die hoge hekken nu. En het is overal hoge hekken nu. Ook ja. tussen uh, uh, Laan en uh, Pannenland. Dat hoge hek hè, van de gemeente Bloemendaal, dat is ook klaar. Dus ja, het barst daar van de mannetjes... Die willen er eigenlijk uit, dat konden ze elk jaar nog. Maar ja, dat, dat gaat nu mee, niet meer. Dus dan zoeken ze toch andere plekjes. Dus voor een deel is dat inderdaad uh, wat hier dan loopt. Voor een deel is, is ja dat komt uit de Amsterdamse Waterlijnduinen inderdaad. Maar, maar het is typisch voor de maanden december, januari dat, dat gebeurt of, ja. of niet? Ja, want in de bronstijd, dan willen ze de duin niet uit. Dan willen ze naar die hinders toe. Dan, dan, je hebt van die specifieke plekken. Dat heb ik wel eens verteld bij het vliegersmonument bijvoorbeeld. En nu heb je meer van die plekken hoor. Bij het zweefvliegveld, helemaal in de zilk, in de Heb je ook al zo'n plek met uh, eiken, eikenbossen. Daar houden ze van. En daar, ja, daar vindt de bronst uh, plaats, zeg maar. Ja, dan willen, ze, dan willen ze bij de hinder zijn. Dan willen ze... ik, ik heb daarbij gestaan. Uh, ja? Ik heb daartussen tussen gestaan. Op geweldig, een gegeven moment uh, zag ik 15 van die herten bezig met elkaar. Vechten en ja. graven en loeien. Ja. En toen had ik wel een beetje een plaatsvangende schaamte, moet ik eerlijk zeggen. Want ik denk, ja, er is toch iets bezig wat toch heel delicaat is voor die herten. Ja. Ja. Ja. Dat was seksuele en, voorlichting hoor. Ja, ik ga er <lacht> verder niet over zeggen, zeggen, niet, niet, <lacht> niet, niet op dit uur. Maar uh, ja, nou, er stonden ze... best wel meer mensen... Ja. Ik had bijna zoiets, moeten we dat niet gewoon een maandje even een beetje afschermen of zo, dat bos? Want het, het, het is zo... Ja, ja. Die, mens, die, die, die, die mensen, die beesten worden zo gestoord ja, in hun dus, bezigheden. Dat, ja. Nou, wij hebben in ieder geval in die maanden, de maand oktober... Hè, die dan hebben wij echt een strenge surveillance. En dan zorgen we ook echt dat iedereen bij de zonsondergang eruit is... En juist na die zonsondergang, ja, dan gebeurt het spektakel nog meer. En dan, dan gaan ze aan het vechten en dan gaan ze. De hele dag wel, maar dan, ja, dan gebeurt het echt helemaal. En dan willen we dat de mensen gewoon weg zijn ook. Weet je. Dan moeten we ze ook vaker uitsturen. Want ja, de mensen weten ook wel, ja, dan, dan, ja, dan gebeurt het. En, uh... Dus dat, zo proberen we dat te voorkomen. Mm. En we hopen toch ook een beetje, we hebben wel bij de infopanelen informatie hangen, dat ze dus minimaal 25 meter afstand moeten houden. En we hopen toch altijd dat ze niet dwars door die bosjes gaan, gaan struinen dan, dat ze daar een beetje respect voor hebben. Dus daar heb je helemaal gelijk in hoor. Is het gevaarlijk als je er zo doorheen loopt? Nou, die, die hormonen die gieren vanzelf door hun lichaam en door, door, door hun keel, zeg maar. En uh, Dus als ze daar een ander mannetje zien en die zit in hun territorium... Nou, dan zien ze jou niet staan, hoor. Dan, uh, nou, dan ben je toch een grote vent, maar... Maar die geweien <laughs> zien er heel groot uit. Ja, en dat klettert, jongen. En, en sommige breken af. En, nou, we hebben ook na de tijd altijd wel, wel, wel, wel twintig, dertig van de, de dode damherten, vinden we. Zo. Omdat ze gewoon... Inwendige bloeding, hè. door dat, door dat, dat porren van elkaar en helemaal uitgeput. Hè. Die, die, die mannetjes die op het ja, 12 maart. Je eten ze ook uh, een maand lang niet of zo? Nee. nee. Ja. Kijk, uh, ze beginnen uh, eind augustus zich helemaal vol te proppen. Hè. Dan worden ze 25% sowieso zwaarder. Maar die 25% die vallen ze zeker af in die bronstijd. Want ze zijn 24 uur dan uh, wekenlang in touw. om die bronschuilen allemaal uh, ja, uh, weer af te lopen. En dan plassen ze erin dan, he, om, een, om hun geur af te zetten. Ze... Wat is dat is een bronskuil? Ja, dat is een kuil die graven ze met hun, met hun hoeven. Ja. En, uh, en die zetten ze eigenlijk... Is het Een om... klein kuiltje of een grote kuiltje. Nee, een behoorlijk kuiltje. Hoor. Want uh, ik heb wel eens een uh, as breken van een auto... die uh, wat, wat een paar weken ervoor ligt die er niet. En als jij dat pad gewoon neemt en bam... ja, dan ga je echt uh, een stukje... Uh, nou, halve meter kan hier wel diep zijn. Het lijkt wel dus ons dat... vroeger onze Duitse botgasten met eigen kuil. <laughs> ja, ja daar weet, daar weet het, was, dat weet ik wel. Dat was ik nog niet. Rechter. Maar uh, <laughs> dit, uh, dit is wel heel bijzonder. Je ruikt het soms ook, hè. Ja, je ruikt het en heel wat. En dan die, uh, die takken erboven, die zijn door die geweiën... Zetten ze hun geur ook af, hè. Want er zitten lieren tussen de geweiën. En zo weten andere mannetjes en de vrouwtjes... Kijk, hier is een... Uh, behoorlijk groot dam, het. hier moet ik wegblijven. Dus Weet je wat ik nou zo grappig vond? De, de, de, dan was er zo'n mannetje en die had een uh, vier hinders. Ik ga toch een heel klein beetje ja, Peter, ja. maar ik hou het netjes. Die had dan vier hinders bij zich. Ja. En die probeerde die dan, uh, laten we maar zeggen, te benaderen. En op een gegeven moment, nou ik denk dat na een kwartiertje of zo... hadden die hinders er toch genoeg van, maar hij kreeg het niet voor elkaar. Toen gingen ze met een ander mannetje mee. Ja, ja, dat ja. Dat vond ik zo ja, apart. Ja. En is, er dan, is er een mannetje dan niet aantrekkelijk? Of brult hij niet goed genoeg? Of is de gewei ja. niet groot genoeg? Hoe, hoe, hoe, hoe zit dat dan? Uh, nou, alles bij elkaar inderdaad. He, die dikke nek, dat gewei. Dat, uh, maar ze weten gewoon, die, die hinders die willen naar het midden van het gebied. Daar is het sterkste, grootste okay. uh, damhet. En die vrouwen die weten gewoon, die hinders want Dat is het beste voor ons uh, nageslacht. Hey, hoe beter, hoe sterker die man, hoe meer kansen op overleven van, van de jongen, van de, van de kalveren. Dus ze willen altijd naar het midden. Maar die mannetjes daaromheen. Hè, in het begin heb je de oude bokken. Ja, die kunnen niet meer meedoen met die strijd. Je hebt een paar van die pubers. die denken ook al wat uh, klaar te kunnen spelen. Maar dat is, die, die spelen nog helemaal niks. Klaar. En dat is zo'n spitsetje of een gewijdje van twee, drie jaar. Ja, dat doen we niet voor een. Nee, dat doen ze. Nee. Dus die, die, die hinders dringen daar langs, maar ja, die worden wel. Die mannen zijn een beetje opdringerig, zeg maar. Maar ze, gaan, ze willen naar dat midden toe, naar die sterke herten toe... voor, uh, ja, voor hun uh, nageslag veilig te stellen. Ja. Wat ik ook zo apart van, Mag ik het nog even, Peter? Ja, ga je gewoon. Ja, we kunnen er nog wat van leren, hoor. als mensen het Ja. Wat ik zo grappig vond... dan renden die uh, damesherten uh, echt op zo'n mannetjeshert af. Echt ja. keihard. Uh, Passeerden dat op drie meter afstand. Ongeveer tien meter later hielden ze in... En dan gingen ze zo omkijken of ze gevolgd werden. Ja. Ik denk, ja, nou, ja, ja. Dat, volgens mij hebben we dat bij mensen ook, uh, dat gedrag. <laughs> dat Toch? <ja>, nou, <laughs> ik, no, ik, dus, ik niet hoor. <laughs> nee, niet. Maar, maar dat, die mannen, die gaan er wel achteraan. Uh, grap, he, want die ruiken dat zij de klaver is, he, dat die hinder de klaver is. En uh, ze krijgen ook, uh, uh, zeg maar, over, uh, onder drie weken zijn ze zich vruchtbaar... Dus dan... Uh, oh ja, ik ben ook in dienst namelijk. Oh, dus daarom okay. gaat het Hij telefoon wordt nu even, halen, even ja, gebeld. Ik, ik, ik, gaat ik ga gewoon in de microfoon terwijl je twee ja. bellen kijken. bent. En we kunnen we meegeleiden. Ja, ja. Zou, zou ik... Ja, jeetje, Mina. Dat is belangrijk. Nou, ik, ik ga eens even kijken. Ja, Gerard Scholten, boswachter. Dit is nu een live verslag van een gesprek oh, van Gerard Scholten. Ik ben voor de radio, jullie. Dus ik, dit is het bezoekerscentrum. Maar ik bel je later terug. Je bent nou live op de radio. Dus uh, <laughs> spreek, ik spreek je straks. Jo problemen met een damhit? Nee, met, een, met een, een van de betaalautomaten. Die doen het af en toe ook wel eens niet. En, oh. dan, en mijn andere collega zit helemaal bij de silk. En dan moet ik deze kant in de gaten houden. Nou. Maar uh, zo, ja, zo gebeurt het. dus uh, En dan gaat dat mannetje, die ruikt dat. En die ja, die vrouw is dan gewillig natuurlijk. Die wil gedekt worden. En zo gebeurt dat wel een stuk of vijf keer. Want de dekkingsgraad is 99,5%. Dus bijna alle hindes die vruchtbaar zijn, die worden ook echt gedekt. En die worden dan door, door verschillende mannetjes gedekt? Ja, maar de mannetjes die daar in het midden van, dat he van die cirkel zitten... hoe meer in het midden, hoe meer ze dekken. Ja, ja, ja. Ja. en eh, Geert, eh, we praten nu over de Amsterdamse waarden en Duinen. Maar in de afgelopen week hebben we een aantal ongevallen gehad op de zeeweg. Hoe? Met, met Damherten... Is dat een andere populatie die daar is, die zeeweg? Ja, het, kijk, uh, buiten de duinen, buiten ja. die hoge rasters van ons... Wij hebben de laatste keer... Uh, dat is, we hebben nu 1800 damherten in de duinen. Dat is geteld. 1800, hoor je? Ja. 1800 ja. damherten, ja. Goh, maar daarbuiten? Maar daarbuiten daar lopen duizend damherten in Zuid-Kennemeland. Du duizend? Duizend, he? dus dat is vanaf uh, de silk, zeg maar. Uh, de landgoederen, he? Leiduin, Woestduin. Maar kennen we duinen... Uh, ...maar ook daarbij, bij, bij Parnassia... ...dus een heel, heel, uh, de, de hele regio... ...daar lopen er al duizend rond. Want uh, langs die zeeweg staan geen hekken... dus dat steekt nee, over. En, en... Precies, ja. En, en, en kijk, wij, wij hebben het moeten... Uh, ja, omheinen zeg maar, met een hek... ...van 2,5 meter hoog bijna. Maar ja, nou wordt het een probleem. Wat moet je aan, aan daarbuiten doen? Ja, dat, dat is... ja ze nou, want... mogen niet over die natuurbrug heen... Hè, ...de Ja, Jawel... Ja, wel, dat kijk... Als die klaar is, mogen die damherten daar overheen lopen? Nou, uh, dat, dat is wel de bedoeling uiteindelijk natuurlijk. Ja. Maar daar zijn ze nog steeds mee bezig, want ze moeten zelf op één lijn zitten. Serieus met ze het afschotbeleid, hè? Ja. Kijk, er is dat totaal dat... geen afschot nu nog. Dus nu zou het geen probleem zijn. Maar de uh, Amsterdamse waterleidingduinen, ja, dat valt, valt. Ja, onder Amsterdam. Wat, he, dus wat de is, de, is het beleid uh, wat je nu weet? Wat is de laatste status van, met betrekking tot afschotbeleid van de Kennemenduinen en... Uh, ja, Laat geen Duin. afschot, nee. Ja, maar de Kennemenduinen wel. En daar mogen ze dus niet uh, over die brug heen, wat Pieter bedoelt. Maar wat ja, maar laatste... op het moment is alles ingetrokken. He? De Kennemenduinen ook? Ja, alles is ingetrokken. Hoe, hoe, hoe zit dat, dat ze dat hebben ingetrokken? Ja, dat is een nou, politieke beslissing. Ja, een jaar, half jaar geleden of zo alweer ja. gebeurd. Om... Heeft dat met die natuurbrug te maken? Nee. Nee, want die, uh, oh. die staat er nog verder helemaal niet. Hè. Dus okay. Ze hopen gewoon wel eind uh, 2013 weer mee klaar te zijn. En dan gaat eerst, komen er wel hekken op. Maar de hekken, wat, dat was het verwarrende in de krant. Die zijn natuurlijk aan de buitenkant. Hè, dat niemand er rolt, Ook niet de wandelaars. Want het is een de natuurbrug van uh, 60 meter breed. Hè. Ja. En 10 meter is voor uh, het recroduct, noemen ze dat zo mooi. Hè. Recreatie. Fietsers. Dus dat is voor fietsers, wandelaars, ruiters, rolstoelers. Ja. Van een nieuw unicum. daar dat komt er apart Vanuit Nieuw-Unicum komt ook op die natuurbrug. En die andere 50 meter, die wordt is, is afgeschermd. Dat is voor de dieren, voor de, voor de kleine kruipertjes. Zoals egeltjes, uh, eekhores, vlinders. Eigenlijk alles wat uh, anders last heeft van die Zandvoortse Laan, die, Zandvoortslaan, die kun, kan er overheen. Maar natuurlijk ook de Damherten. En daar wordt het meeste over gepraat. Maar dat was eigenlijk in het begin... Dat we, met, dat we met dit plan kwamen 15 jaar geleden... was er helemaal geen probleem. We waren blij als we een damhet zagen, hè, 15 jaar geleden. Zo hard is dat gegaan. En uh, er komen wel hekken op om de struwelen en de bosjes... die op de natuurbrug worden geplaatst, om die te beschermen. Anders worden die gelijk kaalgevreten door die, door die damhette weer. Dus dat was eigenlijk het verwarrende in de krant over de ja, hekken. Ja. Mm. Dus die hekken gingen niet in de hele breedte dat het tegengehouden werd. Nee, die was om de struweel... Op het uh, natuurbrug. Het is goed dat je dat zegt, want ik heb ja. steeds gedacht... er komt een hek dat die domherten niet over nee, mogen. Nee, nee dat, dat is een heel ander probleem. Dat, dat, daar zijn ze gewoon nog niet uit hoe dat moet. En dat, kan, dat, dat verschilt per half jaar, weet je wel. Als dan weer de provincie is aan het praten met gemeentes en Amsterdam natuurlijk. En uh, ja, hoe dat af gaat lopen. Maar, maar dan hoor ik nu geen, geen reden meer waarom die herten er niet over zouden mogen. Nee. Nee, als we beide geen afschotbeleid meer hebben, dan ja, als er dan geen af, dan, nu is er ook geen reden. Nee. Kijk, als er straks afschotbeleid is, ja, dan gaat vanzelf het Nationaal Park Zuid-Kennemerland hebben. Daar praten we dan over, he. dat is van de PWM, Staatsboysbeheer. Dat is allemaal uh, aan de andere kant van, van de weg. Ja. ja, als dat er wel is, dan heb je weer een probleem. Ja. Nou heb je een doosje weer meegenomen ik ben dat gewend hoor want als oh, jij ja, ja. hier komt dan ja. heb je ofwel nou. een opgezette vliermuis of een konijn of een ja, bordje ja. een bordje van een vlaamse gaai ja want eh, jij deed eh, net wel spottend over mijn verrekijker waar eh, ik die mee had maar een boswachter zonder verrekijker is eigenlijk ja wat zou ik zeggen een normaal mens zonder kleren nee. maar eh, dat, dat, is, dat, dat, dat doe je ook niet hè. dat zou ook een beetje gek zijn wat heb je gezien en gevonden nou ik verder kijken? dat is gewoon... He, je moet eigenlijk nu, vooral he, in de winter... He, met die wintergasten, he, die wilde zwanen, die zijn weer... He, 1 december zagen we de eerste wilde zwanen komen. En je stond te juichen? Dat ze, ja, dat was, was echt juichen. Want, en we wisten dat ze kwamen, want in Scandinavië werd het koud. Dan weet je, dan gaan ze daar vertrekken, dan zijn ze onderweg. En dan is het gewoon afwachten tot je ze trompetterend hoort aanvliegen. En 1 december, om half elf was het in het infiltratiegebied... Samen met mijn collega... En daar zagen we gelukkig de eerste zwanen. Het was ik wel heel blij mee, want smiddags had ik bij excursie wilde zwanen zoeken in het verboden gebied. Nou, we en we staan je toen... te juichen? Ja, ja, we hebben ze toen niet gezien met die excursie, hoor, want twee wilde zwanen op dat hele gebied. Maar goed, ze waren er wel in ieder geval. Dus nou, met die verder kijken we weer aan de gang. Maar het leuke is, als mensen daar lekker lopen in die Amsterdamse waterlijnduinen, veertjes. Hè? Want ik heb hier drie veren bij me, van drie verschillende vogels. Hey, is gewoon, het is eigenlijk een heel klein spoor in de duin... maar het is gewoon wel heel leuk. Kijk, hier, je ziet dat de blauw paarse nee, erin... Ja, de neemt, luisteraars dat... kunnen het niet zien, maar het zijn nee, kleine ja, viertjes. Nee, ik, ik 8 centimeter groot ongeveer. Ja, en hij is afgebeten van, aan de achterkant, dus hij is gegrepen. Deze ekster, hè, die is een ekster, hè, die heeft deze kleur... gegrepen door een vos. Dat ken je dus er zijn team? nog steeds vossen? Ja, er nou en of. Tachtig ja? ja, vossen zijn er zeker in het Zo. gebied... Uh, ja. En het leuke is, dit is een heel klein veertje. De luisteraars zien het weer niet. Jammer, hè? kunnen we dat niet uh, veranderen? Ik kijk gelijk naar de technicus. <laughs> dat er ook beeld bij is. Drie die centimeter is, groot? Ja, van een houtsnip. En het is een heel mooi veertje. Maar mensen die weten dat ook niet gelijk natuurlijk als je het vindt. Ik ook niet hoor. Dus pak ik mijn verenboeken bij. Ja. Die heb je speciale verenboeken. En dan ga je dat opzoeken. Het is gewoon een leuke extra hobby... En dan uh, om, om, ja, om dat uit te zoeken. En dit, ja, dit, dit is een veertje. Nou, heb ik, 8 uh, centimeter groot. Ja, en dan heb ik mijn derde veertje. En hij is een beetje zwart-bruin. En van boven is hij heel fijn, die veertjes. Dat is dus van een bosuil. En een bosuil hoor je ook niet vliegen. Hè? En dat komt door de afronding van deze veertjes. Als je, als je goed kijkt, die veertjes zijn uh, niet af en mooi rond... zoals die andere veren van vogels, maar gewoon... Die maken totaal geen geluid. Daarom kunnen ze prooi ook, s'nachts, onverwachts overvallen. En dat is het leuke van uh, ja, veren zoeken. Dus, en, en dan later onderzoeken van welke vogel... en waarom hebben ze bepaalde vorm en bepaalde kleur. Wat doe je er nou mee met al die veertjes? Want ik vind het hartstikke leuk dat je het zo vertelt. Maar neem, dat, neem je dat mee naar huis toe. Ja, ja, je hebt een hele collectie ja, ja. daar. Nou, inderdaad. Het is wel, het loopt soms een beetje uit de hand. Hè. Dat hebben sommige verzamelaars. Maar ik heb een, inderdaad een vitrinekastje. En daar ligt een verenboek. En om dat verenboek heen... daar liggen toch wel een stuk of 30, 40 verschillende soorten veren. Ja. Wat leuk, zeg. Maar ja, leuk. Ja, dat is, uh... en heb je bijvoorbeeld ook geweihen? Ja, Ja, ja, ja. ja. Niet meegenomen nee, nu, nee, maar die, maar ook die heb ik. Uh, he, als, als, je, als je langs mijn huis loopt, zie je nou ook uh, in de vensterbank. Uh, een beetje met kerstlichtjes. En, uh, maar de gewijen liggen er bovenop, inderdaad. Dat, nee, uh, nee, ja. dat en waar die deel ik ook veel uit. He? Als je een gegeven moment er een stuk of tien hebt, natuurlijk. heb je er een paar uh, bij je open haar liggen en voor, voor, je, voor, uh, en voor je vensterbank. Dan, nou, de rest Mochten de mensen nou geïnteresseerd zijn in gewijen... wat is dan beste tijd om naar, naar het gebied te gaan om ze te zoeken? Ja, half april, hè? Half, half april, april dan ze ja. Hoe meer hetten er zijn, hoe eerder het komt. Want die mannetjes zijn niet gek. Maar die oude mannen, die laten eerder hun geweien vallen. Zodat slimmer. ze weer eerder klaar zijn voor de, voor de bronstijd als het ware. Dus Kijk. het kan wel eens een keer zijn dat het de tweede week van april is. Hè. Het wordt steeds eerder. Hè. Hmm. En dan, uh, aan de, nou wat ik net al vertelde, aan de rand van de duin. Want ze gaan toch weer, ze blijven aan de buitenkant lopen. En uh, omdat ze ze willen er in principe uit... Dus die, je moet nooit in het midden gaan zoeken, want dat is, daar dat, dat, dat zoek je echt voor niks. Maar ja, ik heb het hier al gezien hoor, in Zandvoort. Die, dat zijn slimme mensen. Hele gezinnen, op een rijtje, 10 meter afstand van elkaar... gaan ze, struinen ze soms een hele gebied af. En dan heb je hier een paar van, van ervaren zandvoerders, Zoals ik noem bijvoorbeeld de, de, de oude melkboeren Warmedam. En die uh, ja, ja, hebben, die die hebben een hele achter. verzameling... Uh, ja, dus, dus, uh, Jan Warmadam en Co ja. Warmadam En heb je nog een andere broer. Nou, die, die lopen alles met gewijen. Dat zijn gewoon... Die hebben er een neus voor, weet je wel. En af en toe vind ik er ook wel eens één. Een. Uh, ja, en het is gewoon een, een trofee. Jij hebt een, je je een verrekijker bij je. Je komt een ja, zien. Ja, ja, ja. Nou, die gebruik ik ervoor. Hè. Vooral op de kale stukjes. Dan dus zit ik nog in mijn auto. Ik denk, ah, even even turen. Als je dan iets als een hoepelachtig ziet liggen... Nou, dan is het bingo, hoor. En dan moet je rennen, want niet iemand anders mag hem eerder pakken. Want wie hem heeft, als eerste heeft, die... Uh, daar heb ik wel eens ruzie om gehad. Ja, wie het me eerst he vast heeft, die heeft hem. Even, even een kort vraagje over de, door de historie. Hoe zijn die dan weer gekomen in de Amsterdamse buitenlijn? Ja, dat is... Dat is uh, ik weet wel, mijn collega, die heeft net afscheid genomen. Huub Adank, uh, dat is de meest ervaren man. Die is veertig jaar in dienst geweest bij ons. Dat die kwam, liepen er al een paar rond. Maar die lieten ze eigenlijk nooit zien. Want het was een reeëngebied. We waren 400, ja. 500 reeën. In, in de top zelf 600. En die, die reeën zijn er ook vanzelf gekomen? Zijn die die, niet nee, maar de reeën zitten door heel Nederland heen. Okay. Dus dat is, die zijn gewoon vanzelf gekomen? Ja, die hebben geen ecoduct nodig. Of uh, natuurbrug. In heel Nederland. En dat breidt zich nog steeds uit. Er zitten meer dan 200.000 reën in heel Nederland. Maar dus het wordt steeds minder in de waterleiding. In de waterleidingduinen zijn ze allemaal weggeconcureerd door die Zijn Ze zijn allemaal ja. dood? Oh, uh, we ja. hebben nog iets tussen de 25 en de 50 over. Maar dus we zijn het, altijd blij als de Ik kan er zien. een paar jaar geleden ook nog 50 waren. Dus het gaat om heel hard Ja, maar met die telling ligt het een beetje aan. Tel jij vanzelf met, uh, met mooi weer of slecht weer? Kijk. Die reeën die laten zich uh, veel slechter zien als, als, als damherten. Dus heb jij een mooie avond en een mooie ochtend en je bent aan het tellen, die telrondes, ja, dan, heb je, dan heb je meer kans op reeën Voor luisteraars, wat is nou het verschil tussen een ree en een damhert? Nou, de allerbelangrijkste vind ik altijd, dat zeg ik ook, dat zo gauw het een staartje heeft, is de damhert. Want een ree die heeft geen staartje, die, die, die, die heeft helemaal niks. Je hebt een mooie witte spiegel. En dat zie je dan ook vaak, een witte spiegel. En dat, dat, dat is dan een ree. Maar zo gauw er een zwarte streep overheen loopt... dat is het staartje van de damhert. Ja, dat, dat, dat, uh... ja ik weet alleen bambi's. Maar dat zijn dat reeën of damherten? Ja, dat, dat zijn eigenlijk... Ja, bambi's met die geflekte uh, kleur... Ja. dat zijn ook uh, damhertkalveren. Uh, maar reeën... Als ze klein zijn, dan noemen ze het ook een bambi. Dus eigenlijk is dat een... Weet je, dat het, wordt, het Nee, want ik zie heel veel op afbeeldingen ook wel. eens zie ik, hè, dat staat hier nou weer een Edelheid afgebeeld. Of in de krant zie ik dat ook wel. Eens, hebben ze een ree afgebeeld, hebben ze het over onze damhet? Ja, precies. Het blijft... Ja, ja. Je moet kijken naar het staartje. Ja. Het staartje is het allerbelangrijkste. En natuurlijk de grote. Kijk, reeën hebben geen, geen, geen groot gewei. Die hebben een gaffeltje, noem je dat. Dus een klein... Ik neem de volgende keer wel eens een keer een mee ja. en een groot damhertgewei. Ja. De grootste of, of een op, die ik heb gezette damhert of zo. Ja, die ja. hebben we in het bezoekerscentrum. Hè? Ja. Nou ja, daar moet ik even mijn aanwagen meenemen. Maar even, even terugkomen op mijn vraag: zijn die damherten nou uitgezet of zijn ze gewoon vanzelf? Uh, die wij, de allereerste die, die gezien zijn, die zijn niet uitgezet. Die zijn okay. waarschijnlijk van, uh, vanuit Zeeland. Uh, Zuid-Holland, uiteindelijk bij ons een aantal in de duinen ja, gekomen. Maar moeten dan dwars door Scheveningen zijn gegaan? Ja, overal dwars erheen. Dat is, dat is, Ongelooflijk. Uh, ja, maar dan praten we zelf over vijftig jaar geleden, ja. zeg maar. Vermoedt hij, hè, die Huub Adam. Ja. Daarna zijn er een aantal over het hek gezet... door de kleine hertenkampjes van particulieren. Hmm. En die gedijden gewoon. Wij hebben ideaal ideale landschap voor, voor, voor damherten. Er is, er is grof voedsel, maar er is ook heel fijn voedsel. Nou, dan het, ja, die vindt alles lekker. Die vreet alles. Boomschors. Ja. Dus uh, die, die overleeft wel. Keert, nou. je had weer een heleboel papieren meegenomen voor ons. Ja. ja, het, het struinen. Het is eigenlijk de oude struinen nog van uh, oktober, november, december. Ja. En daar kan ik bijna kort over zijn. Want, want ja, we zijn aan het eind van de maand een beetje. Aankomende zondag bijvoorbeeld ja. is er nog een excursie door de natuurgidsen. En die start weer bij de oase om één uur, aankomende zondag. En die is altijd gratis. En, uh, ja. Even herhalen, om één uur begint hij bij ja. de oase. De Oranjecom noemen we dat. Ja, het bezoekerscentrum inderdaad. Volgens langs is... de weg? Ja, die is gratis. Die gaan gewoon, 2,5 die, die, die twee, uur struinen. en Die vertellen over wat ze tegenkomen. Daar vertellen ze over. En uh, ben jij ook gids op dat moment? Nee. Want nee. ik wil graag bij jou meelopen. Ja, ja, dan, ja, je bent net een beetje te oud voor de volgende excursie oh, van mij. Dat is, uh, <laughs> iets te oud. Ja, iets te oud, maar dat is donderdag 27 december. Dat komt ook nog in het Zandvoortse krantje, want ik heb ja. Nel, ik heb Nel uh, Kerkmans al gebeld. Ik zet het moet in het krantje, want dat is leuk, boten, bunkers en bibberen. En dat is van 8 tot 12 jaar, En dat is in de kerstvakantie, ja. donderdag 27 december. En dat start dan bij de ingang Zandvoortselaan Laan om 3 om, om uur. Ja. En dat, uh, dat is dan kost dan 5 euro. Maar goed, daar hebben ze ook een drankje voor. En iedereen heeft altijd sowieso een bot gevonden. Dat kan ik nu al garanderen. Die gooien van tevoren hier? Ja, <laughs> ze heb ik het niet. <laughs> nee, gaat hij naar het slachthuis? Ja, ja, ja. ja, ja. Daar heb ik ook een verzameling achter mijn huis van liggen, als ik, als ik, als ik, als ik ja, die damherten gaan toch een aantal van dood natuurlijk. En, uh, en die verzamelen, die botten, en die En dan dan kan ik weer meer. gebruiken voor de kinderen, ja, dat vinden ze <laughs> toch mooi. En uh, sommige moeders willen dat niet, die denken, oh, jakkers, maar uh, ja, het hoort er ook een beetje bij, bij de opvoeding. En de vraag die me nu opkomt, wat doe je dan tussen het uh, moment dat die damherten net overleden is en dat het kale botten zijn geworden? Want... Aantekenen op mijn kaart. en dan, oh, dan lijkt je ze gewoon jaar. liggen? Ja, ja, we moeten zelfs steeds meer door je ook gaan zien. En, en botten. En uh, nee, worden niet weggehaald. Alleen we halen ze wel van de weg af of uh, als ze te veel niet, niet in het oog springen. Ah, okay. we trekken ze dan eventjes aan de kant. En uh, ja, dat is nu ook zo. Die, die, die dertig damhetten die overleden zijn door die door die bronstijd, die liggen her en der uh, door, het, uh, door het duin heen. ja, het, het hoort erbij. Uh, we hebben de vos ook wat te eten. Ja, ja, die vreet hem helemaal lekker leeg ja, hoor. Die beginnen altijd bij die dan in, het, dan in het nieuwe jaar, want dit zijn twee evenementen. Ja. Dus dat is zondag, aanstaande zondag, Oranje Kom. Om 1 uh, uur zei je gratis kan je meelopen. Ja. En dan donderdag 27 e om 3 uh, uur, ingang Versland tegenover Nieuw Unicum. Ja. Uh, toegang 5 euro. Is dat inclusief een kaartje voor de duinen? Ja. Alles, okay. alles zit erbij in en een drankje erbij ook nog en een uh, bot. En een bot. Dus, en, een bot. <laughs> en misschien wel een gewijtje. Hè? Want, en je mag geen er is hond ook meenemen. Een paar je mag geen honds meenemen. hè? Nee, nee, nee. geen, nee, geen nee, hond. Want die uh, spuren die bot er wel op. Ja, precies. Nee, honden. O, daar hebben we de laatste tijd toch wat moeilijkheden mee gehad hoor. Dat, uh, ja, dat mag gewoon niet. De mensen die begrijpen het soms niet. Ja, maar aan de lijn. Nou, ze begrijpen het best dan. Ja, ik denk het. Wat is... heb je op het plan staan voor het nieuwe jaar? Ja, nog één ding over het ja. oude jaar. dan ga ja. ik even reclame maken voor mijn vrijwillige klus van de IVN. Hè. Die komt hier ook wel eens. Ja. Die heeft namelijk tweede kerstdag weer een wandeling. Hè. Vertel. Dat, dat komt ook... Ja, ik heb het niet in, in mijn hoofd precies. Maar tweede kerstdag doen ze altijd een kerstwandeling. En dan uh, dat start ook bij de ingang Oase. Ja. En ik meen ook om uh, 12 uur. Maar dat komt ook nog uitgebreid in het Zandvoortse krantje. Okay. En dan uh, daar komt een hele hoop mensen van. Dus, dus we hebben altijd tien gidsen. Van die vrijwillige gidsen. En uh, ja, die lopen er ook mee. Ik ben er weer niet bij. Want ik werk gewoon met kerst als boswachter. Ja, en dat... Ja, dan komen er zoveel mensen, dus je moet surveilleren en je moet controleren. Je praat niet over boswachten, maar we hebben hier de duinen. Je bent duinwachter. Ja, duinwachter, ja. Ik, ja, ja, ja. En, en mijn baas zegt altijd: nee, zijn boswachters, zegt hij. Hij <laughs> zegt: want er is geen CO voor duinwachters, dus boswachters. Ja, ik zeg: ja, maar Zandvoerders willen of je horen of duinwachter. Ja. Dat, je hebt gelijk. Wat zijn nou kotten? Kotterbeier, hè? Wat is dat? dat is, oh, ja, dat is Alexandra. Dat... Hey, hey, ja, nou, ik ben nou, nou, geen Arsene Lux Antwoord, hè? Nou. En, ja, dat is Alexandra. Uh, Kotterbeier, dat is een hele bekende Tim ja, voor de politieagent. Uh, ja. Ja, en, en, en, en duinwachter ook. En ja, zo, nou, ze, ja. zo schelden ze me wel eens uit. Uh, wat moet je nou je bij een oude zandvoerder zijn? <laughs> ja, ja. Gerard, wat zijn er nog meer voor dingen uh, nog snel te vermelden? Ja, nou, één dingetje vind ik toch wel leuk, alvast. Ik, ja. ik hoop tussendoor nog, ik kijk hiervoor even aan, ja, nog eens een keer wel oh, te mogen zegt, komen. Die zegt ja. Die zegt ja. <laughs> nee, wat, daar in, in, nou maak ik weer reclame ergens voor. Maar het, je hebt een natuurblad, dat heette eerst grasdruinen, dat heet nu Roets... En er komt een hele artikel over de duin in. Toevallig heb ik erin meegewerkt. Oh. En, en daarmee, daarom organiseer ik ook een paar wandelingen. Die, die Roets-wandeling, uh, die staat er helemaal in beschreven. Maar ik ga hem ook lopen als boswachter. Samen met die, degene, de redacteur van Roets. En dan gaan we dus bij Pannenland starten. De yep. favoriete paddenkoekenhuizen. Ja, ja, ja, ja en, vanwege en, de, ja, de jachthoornblaas. Ja, de jachthoornblaas natuurlijk. Ja. <laughs> en... Uh, en ja, dat. Is, daar ga ik later meer over vertellen. Maar die staat in de nieuwe struinen. En die komt ongeveer 20 december weer uit. Dat valt bij iedereen op de mat die lid is. En uh, ik neem hem ook weer mee hier naartoe natuurlijk. Gezellig. We hebben een aantal wandelingen voor, uh, ja, door de duin heen. Jij moet weer opstappen. Ja, de moet gaan, het gewoon, want de kassa ik, is nog steeds je, stuk. Binnen, ja. Dus je moet automaat maken. Ja, ja, ja, ja. Gerrit enorm bedankt voor je komst. En we wensen je echt veel succes. Goede kerstdagen. Een goede jaarwisseling en we hopen je nog vaak te zien. Oké, okay, graag gedaan. En nou is je telefoon afgelopen. <laughs> nou, we gaan even naar het volgende onderwerp. Dat zou de Watertoren zijn. Nee, IJsmeester, maar die komt straks. Ja, nee, wacht. Ja, ga je gang. Dat zou de Watertoren zijn, maar uh, nou, die komen niet. Want ze hebben overleg, overleg gehad met de alle eigenaren. En uh, twee weken geleden is overleg gevoerd met BMW over de toekomst van de locatie. En het wacht is nu op een standpunt van het college. Dus tot die tijd geen contact met de media. En ze hopen voor het einde van het jaar, van het jaar een, uh, op een reactie van uh, BMW. Dus we gaan nu uh, naar, de, naar, de naar de Babbelwagen. Eerst uh, muziekje. Dat is uh, kwart voor elf. En dan ga, stel ik even mijn plaats uh, uh, voor Gerry Rut, want die komt dan even een stukje presenteren. En we gaan nu uh, luisteren naar uh, muziek. En dat is Dedicated Follower van de Kings. Ah.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 En u hoorde natuurlijk de Kings met uh, dedicated follower. Uh, heerlijke muziek. En naast mij is inmiddels aangeschoven uh, Gerrit Rutte, mijn medepresentator. Richard is even koffie gaan drinken. En tegenover ons zit een hele bekende zandvoerter. Heel bekend, Marcel Meijer. En als ik Marcel Meijer zeg, dan ziet iedereen meteen... Oh, de babbelwagen. Want de babbelwagen die gaat zich weer presenteren. Vertel Marcel, wanneer gaat er iets gebeuren? Uh, 22 december, Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. En dan hebben we een, een diervoorstelling over de fase na de oorlog En alles wat wij dus in onze jeugdherinneringen hebben, of hadden zeg maar, die gaan we weer een beetje lichten. Dat is eigenlijk een beetje een hunkering naar het oude dorp van vroeger denk ik. Zo moet je het een beetje, een beetje aanschouwen. En uh, ja, in die wandeling, die doet uh, Ton Drommel. Ons allerbekend. Ja, alle bekend. ja de, de uniekste en zeggen dat Ton al een jaar of veertig bezig is met oud-Zandvoort. En ook een van de medeoprichters is van de Klink. Dus ook hart en ziel uh, ja eigenlijk verbonden aan, aan het hele wel en wee van, van Zandvoort. Ietsje iets in de microfoon Zo praten. Is, ja, ja, ja ga maar. daar komt ie. Ja. Maar in elk geval, uh, ja, zoals ik Ton heb, heb leren kennen, hart en ziel. En hij is soms wel een jaar met een diervoorstelling bezig. Dat wordt wel eens onderschat. Maar hij pluist alles uit. Hoe komt hij aan die dia's? Die dia's? Ja, ja. dia's is uh, een algemeen Aan bezit van, van ons allemaal eigenlijk, zeg maar, van de bewoners. En zo zie ik het ook eigenlijk, het is ons bezit. Ja. En uh, wij krijgen vaak uit, uit uh, ja, zeg maar erfenissen krijgen wij foto's en, en onze kaarten en dia's. Maar uiteraard uh, krijgen we ze ook wel eens in bruikleen, dat we ze mogen kopiëren. En die verwerken wij dan weer in een, uh, in een programma. En we zijn momenteel uh, 13 jaar bezig op, op deze manier. En dat verbaast me elke keer weer... hoeveel verhalen elke keer weer tevoorschijn komen. Ja, en ik geniet er zelf ook van. Dat is het leuke. Je, je kent wel een heleboel, uh, heleboel plaatjes. Maar die verhalen, uh, zoals Tons eigenlijk weet neer te leggen... die ze zo lekker uit. Dat je, ja, je merkt het ook aan de opkomst uh, in, in de zaal. Vol. Ja, vol. En, en nu weer. En dan denk, ja, de, dat is gewoon pure hunkering. Hè? Het is ook pure gezelligheid die je met elkaar hebt. Zo, zo zie ik het tenminste in het hele plaatje. En dan dat plaatje erbij... ...dan komen er vaak uit de zaal komen er weer uh, herinneringen boven... ...die dan plotseling weer wat, wat vertellen. En ja, dat kan bij ons uniek. Dat vind ik tenminste, de, de samenhorigheid op dat gebied is perfect. De de het, mensen het, weten ook veel nog hè, van vroeger. Hè. Uh, dat komt vaak omdat je zo'n plaatje ja, ziet. Ja. En dan, uh, dan boordt dat op. En dan weer ja, dan uh, dan boor komen dat dan op. Boven. Ja. Maar zo uh, het onderwerp is de afbraak na 1945. Dat is, dat is heel opmerkelijk, want... Normaal zeg je afbraak is in de oorlogsjaren, maar nu ga je echt na v 1945 praten. Noem eens een paar gebouwen die je dan in de gedachten schieten. Het um, Stekkie bijvoorbeeld, hè? dat is een, een jeugdhonk. Maar dat is dan, uh, rondom die jeugdhonk heeft dat uh, zoveel impact gehad in die tijd... dat daar een heleboel mensen uh, bij betrokken waren. Maar Hotel, hotel Marina, het op, hoge weg. op de hoge weg... De hoge ja. weg um, nou, er zijn uh, diverse gebeuren zoals bouwers. Ja. Dat is echt een, een pure plek die dan gebouwd is na de oorlog. Als zijn het uh, weer even in de race te zetten in het totaalplaatje uh, voor de ontwikkeling. En dan, uh, dan zie je dat weggaan. Maar, maar je ziet er eigenlijk zo weinig voor terugkomen wat dan uh, zo krachtig iets is. Een, een toeristische plaats zijn wij nog ja. steeds. Oké, okay. ook, uh, ook woon, uh, woonplaats. Maar, de meesten moeten het hier nog hebben van, van de toeristische gebeuren om daar hun brood in te verdienen. Dus wij zien het eigenlijk uit dat perspectief. Bedrijven komen, dat zien wij tenminste graag, uh, die dan ook werkgelegenheid te, tevoorschijn toveren. Te en dat zie je verdwijnen. Maar het is niet enkel uh, dat soort plekken, daar noemde ik net ook het stekje op. Dat is meer het sociale plaatje, wat dus ook weer aan je hart gaat en dergelijke. Dan hebben we bijvoorbeeld uh, Tunnel Oost. Ja, vroeger waren wij meer betrokken bij het circuit. De bevolking werd op de posten gezet om... Jij moest de prikkeldraad onderdoor om gratis te winnen ja, te gaan voor nee. de races. Nee, dat valt mee. Want ik had vroeger een, een landje in de Duinen. Toen was ik al een jaartje of twaalf. En toen hadden we al een kippetje en een geitje en een knijntje. Dus wij ze konden ons. Dus wij mochten er eigenlijk zo door. Okay. Maar ze waren best wel streng hoor. Want uh, het was niet zo dat je zegt van ik neem er even een stuk of vijf, zes, zeven vrienden mee en we gaan er even in. Dat, zo werkt dat niet. Het was wel puur. Jouw landje. Jij mag erin. Jij mag naar je dieren toe. En dat is het. Nee. je had wel eerste rang op het circuit. Perfect. En dan waren we vaak daar uh, bij, bij uh, de familie Paap. Die dan ook zo uh, aandrukkelijk aanwezig was op een duintop. Naar de race kijken. En dan uh, een paar potjes bier natuurlijk. Ja, dat mocht ik nog niet. Maar het uh, ja, dat was gewoon genieten. Je, je, je leefde daar niet mee. Maar dat was natuurlijk ook met die race. Zou wij een, een racewagen horen... Uh, waren we waren wel enthousiast. Het seizoen begint weer. Ja. En dan, uh, ja, dus dat geld is verdienen. Geld verdienen. Brood op de plank. Heel simpel. Ja. Zo werkt dat. Ja, het is niet alleen voor hotels en pensioens. Maar ook de bakker en de melkboer. Die moeten hun producten leveren. Ja toch? Dus iedereen verdient. Ja, ja zeker weten. En in toen die tijd uh, hielp ik nog wel eens bij Hotel van Auto op de Zeestraat. Dan was ik trappeneur mocht, eten, eten, mocht ik het eten van beneden uit de keuken de trap omhoog brengen. <laughs> naar, naar, de, naar de kelner. Die dat vervolgens uh, uitserveerde. Maar dan neem je weg. Ja, ook daar had je natuurlijk uh, je, je business mee. Zoals zeg maar, die dan uh, mee mocht helpen op die manier. En een centje verdienen voor allerlei leuke dingen. Marcel, die, die uh, babbelwagenavonden, uh, die worden altijd gekenmerkt door een volle bak. Je moet er echt een half uur van tevoren zijn. Anders is er geen stoel meer rij. Klopt, nu weer. Maar jij hebt die avond altijd veel meer. Want ik zie je altijd als gast hier rondlopen met bitterballen, met haring, met oliebollen. Weet ik veel wat... Het uh, is, is een genoegelijke avond. Niet alleen de, de, de, de dia's, maar het totale plaatje. Dat klopt. Maar dat is dan weer een, een invulling. Gezellig. Ja. Ja. Dat is weer een invulling van onze ondernemers. Um, ik noem bijvoorbeeld op Harry uh, Vase, Harry Oliebol. Die dan al diverse keren spontaan heeft gezegd dat je voorbij. Ah, jullie gaan weer wat doen. hè? Uh, voor mij een rondje oliebollen. Je hoeft het niet te vragen. En ze hebben we Corrie van de Kaashoek. Ja, ook zo'n spontane meid, die ook diverse keren op die manier onze plateau uh, kaas uh, serveren. Dan hebben we Broekhuizen, dat was ook een leverancier van horecabedrijven. Die ons diverse keren, ja vooral in het verleden, omdat je dan weer wat meer contact had vanuit het dorp met je winkel. Uh, die dan uh, zeiden, uh, daar wel een paar dozen neer en dat uh, is voor jullie allemaal en voor de gezelligheid. Uh, ik vergeet er natuurlijk uiteraard een heleboel... maar dan heb je Patrick Berg met zijn haring. Ja, ja, een paar nee. keer zo. Een hele goeie. Ja, toch? En dan hebben we ook Van Kroon... die ons diverse keren al een keer voorzien heeft van Harnetje. Floor, die ons voorzien heeft. Dus het is niet eenzijdig, nee. Het zijn diverse mensen. En dan Openset, die dan spontaan op z'n avond zegt... Uh, een rondje bij de hele zaal namens de leuk. oudere partij. Ja, um, dan hebben we... Ja, je, je slaat er een paar over. Maar Hotel Faber natuurlijk, met, met zijn bakje koffie... En mijn zwager die rekent ons geen huur voor, uh, voor het hele gebeuren. Zodat wij het ook gratis kunnen doen. En ja, dat, dat het is. Wij halen hard nooit. Het is verwarmend. Een... Ja, toch? Verwarmend. Wij halen nooit een potje bier uit, uit de pot. Want als wij geld nodig hebben, dan is het puur voor onze apparatuur. Maar de spontaniteit die dan. ...daardoor binnenwaait, ja, die is ook aanwezig. En dat vind ik het ja, leuke. Leuk. Ja. Weet je, en dan, uh, dan mag ze avond voor ons wel geld kosten... ...als wij ook een potje bier nemen, maar dat maakt mij niks uit. Een hobby kost ook geld. Ja. Dus ik vind het gewoon heel, helemaal gezellig zo, lekker, mijn ding. Hé, hey, hey maar Marcel, nou heb je net genoemd uh, Ton Drommel... ...die de presentatie doet, maar je hebt ook een technicus... ...die alles op de computer zit En die ja. naam wordt bijna nooit genoemd. Dat is uh, zonder meer. Bert is bij ons een paar jaar geleden erin geslopen. Welke Bert? Bert van Beek. Dat bedoel en, ik. Ja, die is uh, drie jaar geleden. Hij is sinds kort op Sanford komen wonen. En hij is drie jaar geleden bij ons uh, als vriend zijnde van Ton Drommel. Is hij bij ons erbij gekomen. En dat is puur een, een, een technicus op, uh, op het gebied van digitaliseren. Maar ook van het bewerken van de foto's. Vroeger deed Peter Paap dat, waar we mee begonnen zijn. Maar ik ken het niet. We denken nog steeds aan Peter Paap. Zeter, Peter is continu aanwezig in dat ja. gebeuren. Want wij zijn ook elke dag bezig met de babbelwagen. En die Peter komt daar natuurlijk ook nog steeds weer in voor in dat gebeuren. Net als Wouter Keur en Kees yep. Hendricks. Die bij ons de eerste groep is die, die het opgezet heeft. Maar Bert, ja, het, het gaat zo hard met de computerwereld. Het stijgt mij boven mijn hoofd, moet ik zeggen. En het zal niet zo lang meer duren als dat ik er niet meer aan mee kan doen. Omdat die, die techniek, dat gaat bij mij voorbij. Dat, dat, dat, dat kan ik niet bijhouden. En ik merk het Anton ook. Hè? Dus de, wij, wij zijn daar niet meer opgegroeid. Maar... Ja, hij weet het zo te bewerken. Hij heeft momenteel een, een 6500 heeft hij echt bewerkt. Met titel erbij, met, met de namen. En wij willen ons hele bestand willen we ook zo hebben. Zodat we ook uh, alle plekjes een beetje goed kunnen beschrijven voor ons nageslag. Die het dan daar uh, gaan doen. Zodat diegenen die dan over tien jaar de presentatie doen, het ook de know-how erbij hebben. Dat is onze bedoeling. En dan. Uh, ja, het, het genootschap Salvo die houdt zich natuurlijk ook uh, perfect op die manier bezig. Je hebt ook een specialist die op die manier alles gedigitaliseerd hebt en verwerkt hebt. Dan krijgen we bijvoorbeeld zoals Volker Bloemen met een boek bezig geweest die is. Een heleboel dingen perfect uh, beschreven hebt. Dat boek is trouwens straks ook te koop uh, bij ons. Hij is ook in het dorp te koop natuurlijk. Bij maar... Bruna waarschijnlijk, hè? Bruna zal het al gezegd. Ja, bij Bruna. En uh, ja, Volker die zal ons ook nog wat uh, toewijding geven over het boek. Want hij is er wel vier jaar mee bezig geweest. Maar... Dat, dat zijn allemaal stukjes geschiedenis waar we, waar we een heleboel mee kunnen doen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar die website van Rob Bossing, dan staan er duizenden plaatjes op. En dat is wel leuk om even te kijken, maar, maar je, er ontbreekt een stukje gezelligheid eromheen. Dus ik denk dat uh, voor de genootschap Zandvoort en voor de babbelwagen, dat we nog wel tien jaar verder kunnen met, uh, met de zalen te vullen en met op deze manier... Uh, ja, toch, toch is Leuk. de belangstelling in Zandvoort groot voor de geschiedenis. Ik zie dat met het programma ZFM Oud Zandvoort. Elke zaterdag van 12 tot 1. Inmiddels ruim 40% van de Zandvoortse huishoudens zitten te luisteren. Klopt. Dat is ongelofelijk. Ja. Leuk is dat hè? Ja. De maar geschiedenis dat... is ja. zo... We hadden vorige week Kees Bruinzeel uh, over Jupiter. En die zegt ik, de afgelopen week iedereen die komt met tent binnen om erover na te praten. Ja, nou ja, dat zie je ook. Wij zijn natuurlijk met z'n allen opgegroeid hier al met... Uh, van wie ben je erin, je? En noem het op. En je ziet het allemaal verdwijnen. Ik denk dat uh, echt wel twee derde momenteel vreemden zijn, als wij dat zeggen. Uh, die in principe ook zomaar weer makkelijk in Haarlem gewonen. Of waar ze ook de, naartoe gaan. Maar die oude Sanforders, ja, die, die zijn zo eigenlijk uh, hongvast. Maar ja, je woninggebeuren, dat geeft natuurlijk ook al een verspreiding. En dan krijg je uh, je woningbeleid. is natuurlijk ook al een heel erg uh, essentieel gebeuren erbij. Dus er verdwijnen steeds meer zalfen. Dus dat beetje wat wij nog over hebben, ja, dat, dat plakt dan elkaar op een of andere manier daardoor. En dan ook het, het dorp gaat heel hard qua ontwikkeling. Als we zien dan, ja. uh, zoals ja. de kuil bij, uh, bij het station, Pats, zoveel huizen ja. neer. En er zijn zoveel uh, auto's erbij. En dan krijg je een beetje met nou gebeuren. Ja. Wij konden daar vroeger lekker rotzooien met een, met een ja. oude Solex. En een autopetje een ja. met, een, met een modertje erop. En voetballen. En Achter een, de kolen schuur. Ja, verstoppertje spelen. Of hagardissen ja. ja. vangen voor de ja. school. Voor de, ja. voor de kaaldomschap. Meer, ja. Dat is niet meer. Dat is verdwenen. Ja. Ja. En, en ik denk die hunkering. Die vrijheid die we hadden. Ja, mensen willen dat heel graag. Ja toch? Had ja. je een bootje. Dan ging een tante klare Poppy. En tante Klaar, mag mijn bootje dit seizoen bij u leggen? Dan kon je hem neerleggen. En dan ging je vader als je kwam, als je de tijd had. En dan uh, was het lekker vissen of uh, lekker spelenvaren. Maar, maar dat stukje, dat, dat ben ik kwijt. Dat, dat zie ik niet meer. Ja. Eh, dat is waar. Dat nou, ook? Nee, ik, ik weet dat volgende week zaterdag komt in Oud-Zandvoort mevrouw Spoelder. Weet je nog mevrouw Spoelder in de Haltestraat de kapsalon, dames ja. en heren kapsalon, met ja. Kees, de broer, die daar stond. Die mensen kwamen helemaal niet om te knippen of te scheren, maar praten, uh, ja. laatste nieuws van Zandvoort. Ja, dat klopt. Dat is ongelooflijk. Ja, dat is. Uh, uh, ja, toch de hunkering naar dat stukje van elkaar. Het is niet de nieuwsgierigheid, denk ik. Het is gewoon de, het wel en wee van je dorp hier willen weten. En weet je wat ik het gekke vind hè? als je bijvoorbeeld praat over die watertoren? Uh, wel plat, niet plat, weet ik veel wat wat je ermee moet doen. En dan gooi je wel eens in de discussie. En dan zeg je, nou, het uh, uh, is een brok beton en voor ja. mij mag je plat. Ja. En de ander zegt, uh, ben jij persoon niet? Ja? Ja. En dan ga ik een ander verhaal vertellen. Zeg, ja, maar als je hem plat gooit en je bouwt een nieuwe terug... waar, dezelfde. Je, waar je dingen in kan verwerken, voor mij ja. dezelfde... of voor mij een, een, een hele oude, zoals we dat vroeger hadden... en je verwerkt daar je appartement in met een uitzicht door erboven... zodat je toch weer een stukje toeristische attractie Absoluut. erbij hebt. Ja. En dan heeft degene die bouwt, die heeft dus een, een, een, een goed object... om daar ook uh, zijn geld in, in, ja. in te steken... En dan, dan heb je toch je symbool terug. Want Zandvoort is, uh, is eigenlijk de oorsprong van onze eerste waternet in Amsterdam. De eerste waterleiding die aangelegd werd in, uh, in zeg maar 1854. En, en dat is van levensbelang. Dus dit is ons symbool. Dus dat mag je eigenlijk nooit kwijtraken. Weg, nee. Deze watertoren zegt maar niks hoor. Wel een symbool. Dat zegt maar een heleboel. Dus van het symbool moet je afblijven. Maar dat is mijn mening. Maar een ja. heleboel zeggen er niks ervan. Dat moet je laten staan. Maar dat kost een hoop centjes, want je moet hem wel onderhouden. Nou, het valt dan alleen in elkaar. Nou, ook gevaarlijk, hè? Ook, ook gevaarlijk. En, dat, dat, en als wij zeggen houden, dan moet de bevolking dat weer betalen. Ja, toch. Maar zo, we gaan weer eventjes terughalen. Uh, 22 december is de uitvoering. Ja. De opvoering. In Hotel Faber. Hotel Faber. En, in de Kostlorenstraat. Ja, nummer uh, 15. En dan kun je ook aan de achterkant erin. Komt wel vroeg. Want het, uh, ja, het wordt weer hartstikke een beetje vol. Toegang. Ik ga, uh, Toegang is gratis, hè, uiteraard. Ja, ik vraag het ja? maar even. Nee, dat is gratis. Wij vinden het al veel te lekker om het te doen. Veel te spontaan allemaal. Maar ik, wil, ik weet ook dat je graag wilt weten wie er komen, hoeveel er komen. Ja, want dat is zo. Want we hebben al een paar keer een verrassing gehad. En dan moeten we opeens eh, het laatste moment nog even een stuk of 20, 30 stoelen tevoorschijn toveren. Van ah, de van, kamers. Van alle kamers boven. Ja, en dan loop je eigen rotten slepen op het laatste moment. Terwijl je de avond moet starten. En, en ja, het is toch een opgave. Want je hebt toch een klein groepje waar je mee werkt. En Ik heb je de, vorig jaar zien slepen. Ik dacht, die hotelgasten komen straks terug op de ja. kamer. Wegstoelen. <laughs> Daar <doe hem> <laughs> we kunnen ze ook niet meer bij zitten, want die waren bezet. Ja. ja, dat wordt voetje van de vloer. Nou, dat is ook zo. En we hebben ook nog een verrassing. Um, Greet en, en Klaas zouden optreden. Mits alles goed gaat natuurlijk, qua gezondheid. Hè. Dat is natuurlijk leuk. leuk. Dus die komen, uh, ja, zo het loopt. Van mij wat in het begin al en tussen de pauze en, uh, en daarna komen ze optreden. Dus dat is gewoon lekker spelen als, als je wilt aanmelden, waar moet je dan aanmelden? Ja, toch, ja, uh, ik, ik zou bijna zeggen, ik, ik zit eigenlijk vol, want ik heb er nu 150 ingeschreven. En ik weet wel dat er uh, een, een, een, een 10 of 15 procent afvalt, het laatste moment. Dat is ook zo, dus je kan natuurlijk altijd wel even gokken. Maar, maar bel me even, want ik krijg gisteren nog eentje binnen, even met acht personen. En dat gaat natuurlijk wel hard, als we dan weer even dat soort groepen krijgen. Wat is je telefoonnummer? Uh, 06, ja. 13, 13, 83, 83 7000, en, uh, nog een keer, 06, 13, 83, 7000, ja, perfect. bel alsjeblieft Marcel, want vol is vol. Ja, want ik ga zaterdag gaan we met, met z'n vieren gaan we daar of met z'n vijven de boel klaarzetten, en dan, uh, ja, dan kan ik hem nu nog een invulling geven. Ja, en dan houdt het op. En ik, ik meen het, ik ga dan, als het echt uit de hand loopt, ga ik echt mijn pietje na. En dan zeg ik, nee, sorry, je hebt niet gebeld. En, uh, en, en het kan niet anders, sorry. Gaat niet door. Maar degenen die besteld hebben, die mogen er altijd in. En, en wil je meer informatie, dan ga je naar www.debabbelwagen.nl. Ja. En er staan alle gegevens op. En er staat ook het uh, adres op waarin je kan bellen. Ja, zeker weten. Ja, en dan even een kleine aanvulling op Gerard Scholten. Uh, die heeft bij ons wel eens een diervoorstelling gegeven over de waardlijnduinen. Een unieke verteller. Hartstikke leuk om naar te luisteren. Ik heb helaas nog steeds... ZFN wenst u...